1 uur, Joris de met het NOS-journaal. De Chinese dissident Chen Guangcheng is aangekomen in de Verenigde Staten. De blinde activist arriveerde even na middernacht Nederlandse tijd... met zijn vrouw en twee kinderen op het vliegveld van Newark. Dat is in de buurt van New York. Chen vertrok gistermiddag vanaf het vliegveld van Peking... nadat hij van China toestemming had gekregen om het land te verlaten. Chen ligt al jaren overhoop met de Chinese autoriteiten... na kritiek op de een-kind-politiek... Hij kreeg huisarrest, maar vluchtte vorige maand naar de Amerikaanse ambassade. De zaak leidde tot een diplomatieke rel. Uiteindelijk heeft de VS hem een, een studievisum toegezegd. Chelsea heeft voor het eerst de Champions League gewonnen. De ploeg won in het stadion van tegenstander Bayern München na strafschoppen. Bayern leek de wedstrijd te winnen door een kopbal van Thomas Müller in de 83ste minuut. Maar twee minuten voor tijd maakte DJ Drogba ook met een kopbal gelijk. Drogba maakte in de strafschoppenserie... de laatste en beslissende treffer voor Chelsea. De procedure voor de lijsttrekkersverkiezing van GroenLinks moet veranderen. Dat wil fractievoorzitter Sap. Ze heeft zich de afgelopen dagen verbaasd, geërgerd en geschaamd... over de procedure die werd gevolgd rond Kamerlid Tofik Dibi. Hij kreeg vandaag gelijk van een geschillencommissie over de procedure. Hij was in hoger beroep gegaan tegen zijn afwijzing als mogelijke lijsttrekker.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 Het weer, vannacht is het droog. Overdag enkele regen- en onweersbuien... met tussendoor af en toe ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust, Sarayra Groenhart. Bram. Waar praten wij als Nederlanders over het algemeen met meer gemak over? Over seksualiteit of over intimiteit? Wat vinden we het makkelijkst? Seksualiteit. Seksualiteit vinden we makkelijker dan intimiteit? Ja. Ja? Hoe komt dat? Uh, omdat seks uh, een soort hombling is geworden, een soort product. Een, nou ja, een, een ding waar je uh, makkelijk over praat. Een intimiteit, een gevoel. En over gevoelens praten we steeds vaker, steeds moeilijker. Dat vinden we eng. Ja. Nou, we gaan het toch proberen vannacht, hè? Ja, wat mij betreft moet iedereen het proberen. Nou, tot vier uur vannacht gaan we pogingen wagen. Goedenacht, je luistert naar Lust. Ik ben Zarijda Groenert. En vandaag vannacht, moet ik eigenlijk zeggen, de gast bij mij, Bram Bakker. Nou, ik denk dat de meeste mensen je wel kennen, psycholoog. Je hebt heel veel boeken geschreven, waaronder je nieuwste boek over seks gesproken. Ik lees even op de voorkant, intimiteit en seks zijn niet hetzelfde... Je schrijft ook in het boek over seksverslaving, over wat normaal is en wat niet. We gaan het hebben over monogamie. Maar we gaan het dus vooral hebben vannacht over intimiteit. Intimiteit binnen relaties. Seks binnen relaties, intimiteit binnen relaties, monogamie. Dat is dus een beetje een spannend onderwerp. En we hopen, want dan wordt het natuurlijk pas echt leuk, dat jij met ons mee wil praten. Kan. De hele nacht. Je kan bellen 0800 1121 0800 1121. Hé, hey, het grote verschil. Want ik zeg, uh, jij zegt we praten makkelijker over uh, seksualiteit. Intimiteit moeilijker. Voor mensen die thuis zitten, denken: wat is eigenlijk het verschil? Als je seks hebt, ben je toch intiem? Nou, nee, de meeste mensen die die vaker dan één keer seks hebben gehad... die hebben al verschil kunnen merken. Je hebt seks en je hebt intieme seks. Dat zijn echt verschillende grootheden. Nou ja, straks in Boys Bar wordt uitgebreid gepraat... over wat dan het verschil is tussen seksualiteit en intimiteit. Dat is een prachtig gesprek. Dus daar gaan we zo meteen uh, naar luisteren. En dan hoor ik heel graag van jou een reactie op Boys Bar. Boys Bar is onze rubriek van collega's die bij elkaar komen... en openhartig praten over de grote vragen des levens... Namelijk vragen over liefdes, relaties en seks. Maar we hebben ook heel veel fijne muziek... waar je je lekker bij kan ontspannen tussen al die goede gesprekken door. Zoals bijvoorbeeld Emily Sunday Heaven. you i Bram, jij zegt net grappend van, nou ja, iemand die meer dan één keer seks heeft gehad, weet echt wel wat het verschil is tussen seksualiteit en intimiteit. Maar in Boyd's Bar uh, ontstaat er verwarring over, hilarische verwarring, zou ik zeggen. Boyd's Bar. Nee. Zo, stellig. <laughs> nou, het, het is heel fijn als het hetzelfde is, intimiteit en seks. Maar het kan ook uh, vooral heel erg seks zijn en heel weinig intimiteit. Wacht even, maar als je met elkaar neukt, dan zit je toch met je penis en iemand zijn kut? Dat is toch vrij is dat, intiem? Intiem? dat is een van de, een van de vele maar opties. Als je intiem bent, hoef je geen seks te hebben? Nee, maar de seks kan ook heel onpersoonlijk zijn. Mm -hmm. Ja, maar onpersoonlijk. Nou, intiem is toch gewoon in... in. Of niet Mijn definitie in, de, in dit geval is dat intiem is dat er gevoel bij komt kijken. Dat je heel erg veel voelt voor degene met wie je het op dat moment doet. kent zij niet. <laughs> nee, dit is niet bekend met die intimiteit. kent uh, intimiteit. Het afwerken in het dat soort dingen. Ja. <laughs> <laughs> maar jij vindt het dus wel? Als je seks hebt, is het gelijk intiem? Is het, nou, nee. Nou, ik snap in die zin wel wat jullie bedoelen. Vat dus, ik het woord een beetje verkeerd op. Maar ik heb een hekel aan intiem zijn tijdens seks. Vooral. <laughs> Jij leest gewoon liever kijk, een Donald Duck. Uh... Just, kijk je gewoon, gewoon zo niet aan. Ik had gewoon uh... gewoon zak over zijn hoofd. Nee, maar dat heeft nog wel iets. Iemand aankijken. Maar, maar zeg maar. Dat is ook een vorm van intimiteit? Elkaar aankijken tijdens seks? Ja, misschien wel. Maar wat heeft niet iets dan? Knuffelen na seks. Wacht. Jij valt dus meteen in slaap. me En die jongen jou wakker maken, die valt ook altijd meteen in slaap. Ja. Gewoon <laughs> in mijn studio sport kijken. Ja. <laughs> Ja, maar je hebt, je hebt bijvoorbeeld echt, echt fastfood-seks, weet je wel. Echt, laat ik zeggen, McDonald's of Burger King-seks. Dus van tevoren denk je, oh ja, lekker. Oh, en dan heb je het gehad en denk je, oh, moest dat nou? Was dat nou ja. echt nodig? Ja, en, dan, okay. en dan wil je ook heel snel weer. En dan wil je ook heel snel weer, want het vult niet. Nou ja, of wel. Voor als je een meisje bent. Hmm. <laughs> nee, nou, als het, het kan heel heftig zijn. Het ligt echt heel erg aan je definitie van intiem. Maar ik, kan, ik heb wel eens met mensen... Met mensen... Vrouwen vooral. Ik heb seks gehad dat ik echt dat het zo heftig was. Maar dat we daarbuiten echt niets deelden. Ik, ik, ik kon wel samen goed gesprekken hebben. Maar ik werd niet verliefd. Maar dan nog was het echt zo vuurwerk. Maar dan is het dus gewoon meer een soort van aantrekkingskracht. Seksueel. In plaats van dat, er echt gewoon, dat jullie echt een klik hebben. Ja, maar als je echt, echt heel erg verliefd ja. bent op iemand. En je gaat dan seks hebben. Ja, dat is gewoon een fucking atoomom afgaat in je hoofd. En, en alles staat onder stroom. En... Ja, dat is wel een heel ander gevoel. Huh. Ja, dat, ja, dat is ook nieuw voor jou, hè? Dat gevoel. Nee. nee, maar dat is niet eerlijk. Nee, maar ik ben gewoon nog nooit verliefd geweest, dus ik weet niet hoe nee. dat. Nee. Allemaal... Jij bent nog nooit verliefd geweest? Nee. Hoe komt dat? Nou, dat, ja, Gewoon. ik is dus me nog nooit overkomen. Sluit nee, je je ook op binnen. een bepaalde manier vooraf? Of ben je gewoon nog nooit. Ik sluit heel... er daar helemaal niet vooraf. Integendeel. Nou, ik sta daar ook niet echt voor open of zo. Maar ik denk zoiets overkomt je, maar ik. Uh, het is me dan nooit gebeurd. Maar je hebt wel relaties gehad, toch? Ja. Maar, maar daarom ben je nooit verliefd Oké. Okay. Jullie wel? Heb je dan fijnere seks als je dan eens echt verliefd bent en zo? Ja, hij heeft toch ja. wel wat meer diepgang, denk ik. Ja, maar af en toe heeft het toch juist ook wel wat om gewoon een beetje onpersoonlijke seks te hebben? Ja, natuurlijk. Dat kan ook heel fijn zijn. Ja, maar iemand waar je heel erg verliefd op bent kun je ook ontzettend harde, onpersoonlijke porno hebben. Alleen ja. af, achteraf voel je dan vaak nog steeds goed in plaats van rot. McDonald's. Zeker. Ja. het gevoel. <laughs> Ja, ja, Burger King Sex. Het komt allemaal voorbij vannacht hier in Lust. Ik wil even reageren um, met jou samen, Bram, op uh, Fiep die je hoort. Fiep is uh, een jonge meid, ik denk van een jaar of twintig, misschien 21. Die zegt, nou ja, ik ben sowieso nog nooit verliefd geweest. Maar ook, het is toch eigenlijk wel lekker als seks een beetje onpersoonlijk en niet al te intiem is. Ja, ze wil ook niet verliefd worden, zegt ze. Nou, ze zegt, uh, ik hou het niet tegen, maar ik sta er ook niet echt voor open. Nee. Dat zegt ze. dat vind ik, dat vind ik. Dit vind ik nou echt, we pakken even de case Fiep en daar zetten we Bram Bakker op. Nou, ik vind het al heel interessant dat je weet dat, dat je een model hebt van wat verliefdheid is. En dat je dat nog niet hebt meegemaakt. Want ik zou denken, pas als het je voor het eerst overkomt, dan weet je wat het is. Dus hoe kan je nou weten... Nou ja, je kan toch voelen als mensen het hebben over... goh, ik was zo verliefd en ik kon niet eten en ik sliep er niet van. Ik dacht de hele tijd aan hem. Fiep kan wel zeggen van nou ja, zo'n heftig, zo heftige ervaring... omtrend de liefde heb ik nog niet meegemaakt ja, bij mijn heel, twintig jaar. Ik ken ook heel veel voorbeelden van mensen. Maar dat heeft dan misschien <lacht> met mijn werk te maken... die verliefd waren of zijn en het, en het zichzelf niet toestaan... het niet onder ogen willen zien, de ogen ervoor sluiten, het ontkennen. Dus de, het ook. niet door hadden? Bijna niet door nou, wilden het, hebben? het niet willen doorhebben. En nou, jij als uh, psycholoog. Want ik kreeg net alweer een hele boze Twitter. Psychiater. Oh nee, psychiater moet ja, ik zeggen. Sorry, ja. een hele boze Twitter. Over dat ik je dan uh, een psycholoog noemde. Excuses, misschien nou, doe ik het ik nog een Ik kan het hebben. Om het nog ingewikkelder te maken. Ik ben ook nog psychotherapeut. En dat zijn ook vaak psychologen. Nou, dus, overlapt. Ik, eigenlijk eigenlijk ik toch ergens in de hoek wel een beetje gelijk. Ja. Hier, vriend van de Twitter. Maar goed, um, als ik jou even moet loslaten op die Fiep. Stel je voor, Fiep vertelt dit verhaal aan jou in jouw praktijk. En ze zegt, weet je wat, uh, ik wil weten of ik normaal ben. Ik uh, ben nog nooit verliefd geweest. En uh, qua intimiteit heb ik liever zoiets van, moh, liever ver van mijn bed. Daar ben ik nog niet helemaal klaar voor. Ja, maar kijk, je kan, je, er zijn twee aanvliegroutes. je kan beginnen met seks en als het dan leuk is, dan kan het geleidelijk ook intiem worden. En je kan wachten met seks tot het intiem is. En... Ja, wat behoeft ik, jouw persoonlijke voorkeur? Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik ben nu oud, dus nu denk <laughs> ik anders dan, ja, dan toen ik zo oud was als viep. Als dus op mijn twintigste denk ik eerst seks en dan intiem. En dan zien we het wel. Ja, en nu uh, kan ik me eigenlijk seks zonder intimiteit wel niet meer voorstellen. Echt niet? Nee. Want, nee. wat is dat dan? Nee, weet je, dat heb ik gehad. Genoeg en uh, voeg niks toe. Is dat die fastfoodseks waar Arco het over heeft? Van uh, je wil het, je wil het, je wil het en dan heb je het gehad... en dan ben je niet echt gevuld bevredigd. Ja, ik heb zelf het idee dat seks zonder intimiteit uiteindelijk niet bevredigt. En, en solo seks al helemaal niet. En wat je bijvoorbeeld van, iedere, van iedereen die porno kijkt hoort... is dat het uiteindelijk niet helpt tegen zin in, in je vriendje of vriendinnetje... die niet beschikbaar is. Dus het is geen goede vervanger? nee. Hmm. Gaan we straks verder over praten, vind ik leuk. Um, en we gaan vannacht praten over monogamie. Want we hebben het over intimiteit, seks, liefde, relatie. Eigenlijk alles waar deze show elke week over gaat. Maar dan extra geconcentreerd met als speerpunt de relatie. De monogame relatie. Maar we gaan ook even bellen met onze Wil Berghuis. Onze huissexologe. En die gaat mij uitleggen, want dat vroeg ik me af. We praten zo vaak met Wil elke week. Maar hoe gaat het er eigenlijk bij haar aan toe in de praktijk? Hoe komen mensen daar binnen? Met welk doel, met welke reden? En ook jonge mensen die ze behandelt, die moeten toch over een bepaalde drempel heen. Eigenlijk alle mensen. Hoe werkt dat dan precies? Nou, dat gaat ze ons straks uitleggen. Maar eerst wil John Mayer het een en ander uitleggen. En wij zijn de broeders niet. Dat mag gewoon ook hier in de show.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 waar eigenlijk het hele programma lust over gaat. Namelijk, vannacht praten we over liefde, seks en relaties. Dat is natuurlijk een heel breed thema, maar we gaan de hele nacht praten met Bram Bakker. Die in de studio zit en het boek schreef over seks gesproken. Maar naast Bram willen we natuurlijk onze, ja, onze, ons anker, onze safe haven van de show... absoluut ook okay, even spreken over liefde, seks en relaties. Wil Berghuis, goeienacht. Ja, goed. Ik kan dat wel mooi zeggen. Ja, maar het is, ook, ja. het is allemaal waar. Alles wat ik zeg is waar. Nou. Dus, dus dat is goed. Ik wil, ik wil het met jou hebben over twee dingen. Want eigenlijk hebben we ja. het natuurlijk elke week over liefde, seks en relaties. Mm -hmm. Maar ik wil beginnen met die vraag die we onszelf allemaal wel eens vaak heel zachtjes en soms niet eens uitgesproken, maar wel in ons hoofd hebben. De vraag die we ons stellen. Wat is normaal als we kijken naar ons liefdesleven, als we kijken naar ons seksleven? Dan proberen we ons toch altijd te meten aan wat we misschien in bladen lezen. Goh, je hebt een fijne relatie als je twee keer per week minimaal seks hebt. Goh, je hebt een fijne relatie als je nog lieve dingen tegen elkaar zegt. Je probeert toch altijd even te meten of het nog wel oké okay gaat met je relatie. Ja. En dat doe je ja. naar aanleiding van de norm. Mm -hmm. Dat klopt. Dat kom ik heel veel tegen. kom ik echt heel veel tegen. Ja. Ja, op een of andere manier is dat toch belangrijk voor mensen. En, en, en dat doen we met alles. Dat doen we met hoe we eruit moeten zien. En, uh, en hoeveel je moet verdienen. En uh, hoe je relatie eruit moet zien. Hoe je huis eruit moet zien. Daar, we hechten allemaal over het algemeen nogal aan, aan de norm uh, wat hoort. En dat uh, is ook helemaal niet erg. Heel veel mensen vinden het allemaal heel prima. Maar uh, je hebt ook mensen die daar wel last van hebben. En die zie ik natuurlijk. Hè? Die, die norm bepalend maken en uh, daar zelf uh, ja, uh, onderdoor schieten of overheen gaan. En denken van ja, ik ben niet normaal. Nee. Ja. En dan komen ze bij jou binnen. Ik had het erover met Angelique en zij zei, en dat vond ik een hele goede opmerking. Ze zei, we hebben het elke week met Wil praten over liefde en seks. Wil is super duidelijk, geeft ontzettend goede adviezen. Maar ik vraag me toch af, en dat heb ik ook, hoe het dan is om bij jou binnen te stappen in de praktijk... Want dat, ja. dat, dat is iets wat ik eigenlijk voor me wil kunnen zien. Jij zegt, ja. de mensen die niet aan een norm kunnen voldoen... als het gaat om liefde en seks, die komen bij jou terecht? Ja. Neem me nou eens mee, zo'n stijl. Laten we zeggen, ik ben 29 van in de 20. Een jongen en een meisje. Ja. Die voor het eerst bij jou binnenkomen. Allereerst, worden die doorverwezen of melden die zichzelf aan? Of wat gebeurt het meest? Ja, dat hangt er helemaal vanaf. Mensen kunnen zichzelf aanmelden bij mij. Uh, en uh, kunnen doorverwezen zijn door, uh, door de huisarts of door de gynaecoloog. Omdat ze lichamelijke klachten hebben. En daarmee gaan ze vaak naar een huisarts of een gynaecoloog. Maar mensen kunnen ook zelf uh, zich aanmelden. Omdat ze zeggen van ja... Ik, um, ja, ik heb toch wat problemen op het gebied van seksualiteit. Dus het, het, het, het kan van alles wezen. En ik werk natuurlijk in een ziekenhuis... waarbij ik heel veel uh, mensen zie... die door lichamelijke problemen in de knel gekomen zijn. En uh, ik werk ook in, in eerste lijnspraktijken, heet dat dan. Hè? Dat, uh, dat is bij huisartsen. En daar merk je weer mensen die door relatieproblemen... bijvoorbeeld seksuele problemen gekregen hebben. En als we het dan over de norm hebben... ja, die, die, die hoor je eigenlijk bij iedereen. En um, dan maakt het niks uit... Wat voor probleem je hebt. Altijd word je geconfronteerd met die norm van hoe het zou moeten. Het zou moeten en en ja, ja. als je daar niet aan voldoet, dan, dan voel je daar tenminste frustratie en meestal ook schuldgevoel uh, bij. joh. Dus dat komt er dan allemaal nog eens even bij. Maar als je zegt van ja, hoe komen mensen bij mij binnen? Dan, dan kan dat dus op, op heel veel manieren. Maar voor iedereen geldt dat ze allemaal super zenuwachtig zijn. Ja, want dat, <laughs> dat lijkt me dat toch zielig. zo. Ik stel ja. mezelf voor, ik ben nu even dat stel, ik en mijn man. En dan ja. moeten we voor het eerst naar de seksuoloog. Nou, ah, dan weet ja. ik, ik weet dat jij um, warmte en vertrouwen uitstraalt, dat weet ik. Mm -hmm. Dus dat helpt. Maar toch, dan staan we daar met knikkende knieën op de ja. drempel. Ja. Wat is bijvoorbeeld het eerste wat jij dan zegt? Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat ik, uh, de mensen haal ik uh, zelf op uit de wachtkamer. En uh, ik geef ze een handje en uh, ik zeg meestal in de volle wachtkamer, meestal ik zeg dat nooit. van, Nou, goedemorgen, ik ben de seksuoloog. Of uh, hè, wie komt hier voor de seksuoloog? Dat al helemaal niet. Nee. Dus uh, daar probeer ik altijd wel heel behoedzaam uh, mee om te gaan. En dan, uh, dan neem ik ze rustig mee. En dan leg ik ook uit van ja, ik uh, kan me best voorstellen dat je een beetje gespannen bent. Dat zijn heel veel mensen. Maar uh, ik hoop uh, dat jullie na een uurtje zeggen van nou, dat viel allemaal best mee. En de meeste mensen zeggen dat ook hoor, na een uurtje. En dan geef ik ze gezellig een kopje koffie of een kopje thee. Hè. En dan probeer ik ze toch wel een beetje op hun gemak te stellen. Maar ja, dat, dat, dat vind ik toch een hele belangrijke taak van uh, mijn werk. Om, om mensen die uh, een hele hoge drempel over het algemeen over moeten voordat ze bij mij terechtkomen... Ja. Uh, daar heel erg gespannen over zijn en over een heel intiem levensgebied moeten gaan praten. Om die heel erg op hun gemak te stellen en, en uit te leggen van ja, wat jij hebt is niet raar. En, en je bent absoluut niet de enige. Ik zeg ook altijd overal een lange wachtlijst. Dus dan, uh, dan kun je ook al merken van je bent echt niet de enige. Nee, wie ontdooien er het eerst, het makkelijkst? De mannen of de vrouwen? Wie gaat er ja, ik... eerst stamelend uitleggen wat er nou eigenlijk <laughs> allemaal niet lekker loopt? Ja, dat is heel wisselend hoor. Dat hangt wel een beetje ook van je karakter af. Hè. De meer wat introverte mensen hebben toch wel nog meer tijd nodig om die wat op hun gemak te stellen. Maar ja, in het algemeen kan je zeggen dat vrouwen wat makkelijker sowieso... Uh, ik zie meer vrouwen... En um, vrouwen in de gezondheidszorg zie je veel meer, omdat die wat uh, eerder geneigd zijn om die stap naar de huisarts of naar de specialist uh, te nemen. He, mannen wachten gewoon langer. Mm -hmm. En die vinden het vaak wat schaamtevoller om te praten over, uh, over seksuele problemen. Ja. Maar het is niet alle mannen hoor. Maar het hangt ook een beetje af van de lijdensdruk. Hè? Hoe meer je er last van hebt, ja, dan, uh, dan wil je er wel over praten, ja, wat je wil er vanaf. Ja, ja. ja, wil. Vannacht praten over liefde, seks en dat dan gecombineerd met relaties. Staat slechte seks gelijk aan een slechte relatie? Is dat een definitie, ding? Mm, nou, hoeft niet per se, maar ik denk wel dat het vaak samengaat. Uh, ik denk dat, dat er best goede relaties kunnen zijn, en die zie ik natuurlijk ook wel eens. Dat mensen zeggen, nou verder gaat het eigenlijk allemaal goed. Maar op seksueel gebied ga, loopt het niet zo lekker. Dus, dus dat kan wel. Dat kan wel. En, uh, maar als je allebei dan uh, toch de intentie hebt om er iets aan te doen, nou, dan is de relatie ook niet zo slecht. Dus uh, dat vind ik altijd wel een goed teken. Eh, dat zeg ik ook vaak hoor, om mensen op hun gemak te stellen van, nou het feit dat je hier naartoe gekomen bent is super. En dat je hier samen zit, zegt eigenlijk al dat je heel veel moeite voor elkaar wil doen. Dus dat ja. je toch heel veel om elkaar geeft. En de mensen die nu op de bank zitten en die stiekem nu naar elkaar kijken en weten van, nou bij ons is het niet zo goed, is de graadmeter voor wat er gaande is in de relatie? Je seksualiteit? Ja, nou ja, andersom kun je het vaak wel zeggen. Hè. Dus je, je kunt wel uh, vaak zeggen van nou, uh, uh, als de relatie super loopt, uh, dan, uh, dan is die seksualiteit meestal ook wel goed. Maar als die relatie niet zo goed is, ja, dan kan de seks soms nog wel goed zijn. Of andersom, dus dat kun je eigenlijk uh, lastig zeggen. Okay. Maar je, je moet het wel in de gaten houden. Het is dus niet zo dat je dat een beetje luchtig weg moet wuiven, zo van ah joh, dat, dat maakt niks uit. Uh, het is wel iets om serieus te nemen. Ja, en daarom praten wij er vannacht over in Lust. Wij praten over liefde, seks en relaties. En we doen dat niet alleen met Wilberghuis en met Bram Bakker, maar ook met jou. Wat zijn je eigen ervaringen? We gaan nog hebben over monogamie, maar ik wil het ook even met je hebben over dat praten over seks. Want vind je dat iets wat ontzettend prettig is dat dat kan gebeuren? Vind je het fijn dat er shows zijn zoals deze waarin alles open en bloot besproken wordt? Of heb je zoiets van oh, dat, al dat gelul over seks? Seks is vooral iets wat je moet doen en niet zoveel over moet lullen. Zou zomaar kunnen dat je dat vindt. 0800-1121-0800-1121. Om te praten over praten over seks. Of uh, je mag ook mailen. Doe dat naar lust.bnn.nl. That is famous as a place of movie scenes. hebben we het over intimiteit. En als je mee wilt praten, dan kan dat 0800-1121, 0800-1121. Ik wil even doorgaan, Bram, op die graadmeter die seks dan wel of niet is. Wat kan je eigenlijk, wat kan je eigenlijk concluderen over je relatie naar aanleiding van je seksleven? Nou, volgens mij heel veel. Ja? ja. Noem eens N wat dingen. Nou ja, kijk, uit, uit alle onderzoek blijkt al dat de overgrote meerderheid van de mensen... die in een wat langere relatie zitten, is ontevreden over de frequentie. Gewoon drie kwart vindt de frequentie niet oké. Okay. Want dat zou allemaal meer moeten zijn, of verschilt nee, dat Nee, ook? nee, nee. Het kan natuurlijk even goed zijn dat je... Um, dat je te weinig vindt, dan zou het meer moeten zijn. Maar ja. het kan ook zijn dat je vindt dat het minder moet zijn. Of het kan zijn dat de man vindt het moet meer zijn... en de vrouw zegt het moet ja, minder. Ja, en er is wat discussie over of dat nou echt zo scheef verdeeld is... als, als je in eerste instantie zou denken. Maar... Um, het lijkt er wel op dat mannen wat vaker, wat meer willen. Uh -huh. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die. Ook meer willen. Zich, nou, of, of en dan ga je al het idee hebben dat dat duidt op verminderde interesse als, als, als hun man niet meer wil. Uh -huh. Dus heel, heel, heel veel gaat al gelijk over onzekerheid. En. Uh, is het allemaal nog wel op orde tussen ons? Bevestiging, bevestiging. Ja, ja. Je wil niet meer zo vaak met mij vrijen, dus misschien vind je me wel minder aantrekkelijk. Ja, mensen zoeken vaak het bewijs dat de relatie nog in orde is in de seks. Mm -hmm. Wat nog meer? Want uh, uh, je zegt frequentie verandert na een tijdje. Wat, zijn nog, wat kan je nog meer concluderen over je, over je liefdesleven naar aanleiding van seks? Nou... Uh, um, wordt wor het gaande de relatie leuker of wordt het gaande de relatie minder? Mm. Als je het goed doet, zou het eigenlijk steeds leuker moeten worden. Mm. En, en leuker is niet altijd meer. Maar hoe beter iemand kent, hoe vrijer het wordt als het goed is. En hoe vrijer het is, hoe spannender het wordt. Ja. En, nou ja, we gaan het toch over monogamie hebben. Maar dat is natuurlijk het argument om je tot één partner te beperken. Omdat je daarmee allerlei punten kan belanden waar je met de gemiddelde vreemde Noord terechtkomt. Mm, leuk, daar moeten we het straks over hebben. Maar er zitten vast ook mensen te luisteren die denken... weet je wat, wij zijn al een tijdje samen. Het is allemaal best oké, okay. het gaat allemaal best goed. We voelen ons comfortabel bij elkaar. Maar wij neigen naar dat ene ding waar je nooit naar wil neigen... namelijk die broer-zusrelatie. Ja, enorm. Waar je ja. tegenaan kan lopen. We zijn zo comfortabel dat... Nou, weet je wat? Ik als vrouw, ik schier mijn benen ook niet zo vaak. Of ik als man... Nou ja, ik, ik, ik, ik sport niet meer zo vaak. Ik laat me een beetje gaan en ik kom in één keer 15 kilo aan. En we kunnen nog steeds heel goed met elkaar opschieten. En we houden heel veel van elkaar. Maar seksueel gezien... Hmm. Hmm. Nou ja, of... Uh... Of ik wil en jij niet. En ik denk, nee, ik val er verder ook niet meer lastig. Ik kijk wel een filmpje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Funest lijkt mij. Ja, ik heb absoluut. nooit zo'n lange relatie gehad dat dat ook uh, kon gebeuren. Mijn, mijn, uh, mijn record... Uh, nou, ligt op de anderhalf jaar. Daar ga je vast straks allemaal dingen over zeggen, Bram. Maar, maar ik, kan je aan het begin van een relatie al dingen ondernemen... om nooit tot die broer-zus uh, situatie veroordeeld worden. Nou, ik zou zeggen aan het begin van een relatie... laat het, laat het gewoon zijn wat het is, laat het gebeuren wat er gebeurt. Um, het, het, het, uh, het actiepunt komt daar waar een van beiden voelt... Dat, dat, het niet, dat het niet meer vanzelf gaat... of dat het niet meer uh, aan alle behoeftes voldoet. Mm -hmm. En dan, dan moet je er eigenlijk gelijk bovenop duiken... En, en, en er werk van maken. Want als je dat niet doet en je laat het versloffen... Ja, dan, dan worden de problemen alleen maar groter. Dan worden het grote problemen. Vind jij dat seks een graadmeter is voor je relatie? 0800-1121. 0800-1121. Of sms anders even. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in. Laat een spatie vrij. En dan jouw antwoord op de vraag: is seks een graadmeter voor je relatie? Hoor ik echt ontzettend graag van je. Ik heb nog een paar goede plaatsen klaarstaan. En we gaan straks. Maar dat kan toch ook zomaar zijn dat het aan het begin van de tweede uur is, gaan we nog bellen met Corine Kolen. Zij schreef een boek, nou, een aantal boeken, maar ook een boek over seks en liefde. En er zijn een aantal dingen waar jullie het fundamenteel, Bram, over oneens zijn. Daarover straks meer, maar eerst Lego House. I'm gonna pick up the pieces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 Net in Boyd's bar hoorde je dat er wat verwarring ontstond... over wanneer iets nou liefde is, wanneer iets nou pure seks is... en wanneer iets nou intimiteit wordt. Mark, goeienacht. Goeienacht. Mark, ik vat heel even jouw situatie samen en dan gaan we daarover kletsen. Jij zit in een rolstoel, Mark. Ja. En jij hebt al twintig jaar sekscontact met een escortgirl. Uh, steeds met dezelfde dame, toch? Ja, dat kan je ongeveer wel zo zeggen. Het ja. is eigenlijk een, uh, service die is voor gehandicapten. Oké. Okay. Dus, dus maar dat is wel, uh, steeds dezelfde dame. En dat geeft dus wel een bepaald uh, ja, soort seksrelatie die toch intiem is, want je kent elkaar toch. En het uh, is alleen, het is alleen seks, maar het is wel zo bekend dat het op die manier toch weer intiem is. Ja. Dus dat is een beetje dat schermgebied wat hartstikke oké is natuurlijk. Ja, je, Dit is jouw twintigjarige seksrelatie met uh, deze escortdame... is een relatie die veel langer is dan de langste liefdesrelatie die ik ooit heb kunnen onderhouden. Dat ligt natuurlijk ook voor een deel aan mij, en je bent ook iets ouder dan ik, Mark. Ja, ja maar, precies. Maar het, het grappige is, dus het is uh, wel speciaal voor hen. ik heb moet ik zeggen, uh, deze service en, en um, hoe heet dat? Maar wat het dus inderdaad bijzonder maakt, is dat het dat schemergebied is wat, er, wat ik net zei. Mm -hmm. En dat ik dus wel even, als ik wel echt de officiële escort uh, neem... Ik heb een paar keer uh, aardige goede ervaring gehad, ik ben ook wel eens belazerd. Maar het is nooit vergelijkbaar met uh, steeds dezezelfde vrouw, omdat je toch die die band hebt, want je, je kent elkaar al zo lang. Maar wat omschrijft die band dan eens? Want die is gebaseerd in elk geval op seks, die band. Want daar nodig ja, maar je aan. Ja, uit... dat is gewoon een band van uh, je weet wat, op elkaar, wat je aan elkaar hebt. Je weet wat je van elkaar wil. En je weet dat het met we we wederzijdse toestemming is. En je, en je weet dat je te vertrouwen bent uh, naar elkaar toe. Uh, een vaste, uh, vaste, vaste tarief, Mark? Een uh, vast, vaste hoeveelheid tijd? Of uh, mag je wensen en verlangers uh, ventileren? Sorry, wat zei je, Bram? Nou, betaal je een vast tarief voor een vaste tijd en uh, is je van tevoren afgesproken? Ja, dus, uh, dus over het algemeen... Uh, ja, ik ben eigenlijk niet eens zo mee bezig hoe lang het is. Ik geloof uh, officieel anderhalf uur, maar het is ook wel iets, iets eerder. En uh, ja, je kan wensen aangeven, maar er zijn, wel, er zijn wel grenzen aan, maar dat weet je van elkaar. Uh. Dus dat is, dat is niet zo'n probleem. Dus dat is eigenlijk best wel grappig eigenlijk. Heb je wel eens gedacht dat je verliefd op haar werd? Zo ergens in die twintig jaar dat je denkt, wacht even. Het is een professionele relatie, maar ik, ik voel iets van liefde of ik voel iets van verliefdheid voor haar. Uh, nee, maar ik zou, het, ik zou het wel erg vinden om haar uh, te verliezen. Hmm. Dus het is eigenlijk een soort eh, gekke tussenrelatie. En daar bel ik ook even. Mm -hmm. Dat ik denk, ja, er gaat natuurlijk ooit een tijd komen dat het niet meer zo gaat. En dan, dan is het stop, zeg maar. Ja. En, maar ja, ik heb dat soort. Maar dat zijn dan normale werkrelaties binnen de zorg sowieso wel. Dat je denkt: van god, sommige mensen ken je al zo lang. En uh, ja, daar heb je dan gewoon een werkrelatie mee. Wat helemaal niet over seks gaat, maar gewoon een zorgrelatie. Ja, dat is ook vervelend om te vliegen. Ja. Ja, wat is dat dan? Dat is geen vriendschap, het is geen uh, seksrelatie. Ja, het is de zorgrelatie. De zorgrelatie. Ja, maar die kan ook heel belangrijk zijn. Hm. Heb jij een vriendin naast dit contact met die vrouw? Nee, maar ik zou het rustig kunnen hebben. Maar dan ben ik toch wel heel open over naar die toe. Maar als ik een vriendin zou hebben, zou het waarschijnlijk stoppen. Ja, zeg, weet je dat zeker? Uh, nou, ik kan er weinig over zeggen. Want toen ik een vriendin had, hadden we geen, had ik uh, wel een soort vriendin... maar ik had er geen seksrelatie mee. Maar dat zit een beetje ingewikkeld in elkaar. Dat heeft te maken met dingen die zij had meegemaakt en noem maar op. Uh. Dus... Zij wist wel dat ik buiten de deur had, zeg maar. Snap je? Daar hadden jullie een duidelijke understanding Ja, dat, over. dat, was, dat was wel duidelijk op Dat was gewoon duidelijk. Dat is, dat is trouwens ook een uh, relatie geweest van twintig jaar. Ik noem het altijd vriendschapples. Dus, uh... Maar zou, zou je een vriendin willen die het goed vindt... dat je ondertussen nog met deze hulpverlenster seks hebt? Mm, ik denk dat ik... Uh, ja, vind ik ingewikkeld. Want op dit moment zit ik niet in de positie dat ik een heel makkelijke vriendin ga krijgen. Ik heb ook uh, psychische problemen. En dat vond ik wel grappig omdat dat ook nog samenkomt bij mij. En dan heb je Bram in de studio. Dat, uh, ja, dus ik ben wel in opbouw of, uh, richting een andere kant weer uit. Dus, dus uh, ja, daar kan ik weinig over zeggen. Ik, de, ik denk als ik echt uh, verliefd zou worden... maar dat is alweer een tijd geleden dat me dat zou voorkomen. Mm -hmm. En dat is, uh, laatste keer was geloof ik in uh, Verliefd, dat ik echt helemaal hoofd op de poten was. 93 of zo. dat is alweer een tijdje geleden. Ja, ja, precies. 20 maar het was ook wel wow. helemaal, uh, helemaal van het padje heen. hoor. Hm. Echt niet eten en alles, op. Ja, noem alles maar op. En, uh, maar is ja, er maar... nog een specifieke vraag die je aan Bram wil stellen? Want hij zit natuurlijk in de studio. Ik yeah. uh, kan me voorstellen dat je ook echt even belt omdat hij er zit. Eigenlijk is dit je moment een vraag heb aan Bram. Um, ja, ik vond het wel grappig dat hij zei dat hij het consumeren van seks niet meer zo interessant vond. Terwijl ik me kan herinneren dat hij daar ook toch wel eens anders over gedacht heeft in het verleden. En um, ja, ja, consumeren van seks is natuurlijk ook. Ja, ik, ik ben benieuwd of hij daar iets over te zeggen heeft. Want ik, ik, ik, ervaar, uh, ik ervaar porno wel als consumerend, snap je? Dat is gewoon een filmpje kijken en dan uh, naar de rest. Hè? Dat is wel echt een soort consumptie. Terwijl die andere dingen ervaar ik niet als consumptie. Bram. Uh. Nou, ik probeer ervoor te zeggen dat ik seks als louter als, als consumptieproduct minder ben gaan waarderen... naarmate ik ouder ben geworden, maar vergelijk het met eten in een fastfoodrestaurant... Uh vind ik ook niet heel bevredigend, maar het gebeurt heus nog wel eens. Dus, um, al, al, alleen het heeft niet de meerwaarde van uh, seks binnen een intieme relatie. Mm -hmm. Maar waar zou, waar zou je dan, uh, als, als je nu, je, je zou nu alleen maar gaan voor een vaste relatie en niet meer voor de snelle contacten, zeg maar? Nou ja, zo, zo, zo zullen veel jongens, als ik begonnen zijn, maar uh, inmiddels ben ik gewoon een uh, man met een gezin. en. Uh, Haal ja. ik daar meer uit dan ik destijds haalde uit uh, iedere week of iedere maand iemand anders? Hij vind ik trouwens wel... Uh, ik moet wel eens denken aan die situatie van Rob Oudkwerk, Oudkerk. Dat hij met zijn vrouw had afgesproken dat hij uh, naar de hoeren ging. En dat zijn vrouw dat oké okay vond. Dan was het toevallig een drugs, drugsbus te prostitueren. Dat maakte het iets moeilijker. Dat is een detail, precies. Ik vond het principe vond ik wel uh, gaaf dat, dat zij dat kon accepteren van... Uh, ik, ik doe het niet en, uh, en uh, doe jij het maar wel, weet je wel. Dat vond ik wel heel ruim denk Dat vond ik op zich wel heel gaaf. Ja, Mark, daar gaan we toevallig later in de uitzending uitgebreid over praten over monogamie. Dus goed dat je het inderdaad even opgooit. En dank dat je ons belde met je verhaal. En ik hoop dat je blijft luisteren. Tot uh... Nou ja, vier uur vannacht zijn we er. Dank je wel voor het bellen, Mark. Nou, we krijgen al een aantal mailtjes binnen en er wordt fijn ge-sms. Dus uh, blijf dat vooral doen. Mede kan je naar lust.wnm.nl. Een sms'je verstuur je makkelijk naar 9090. Tik het woordje Lust in. Laat een spatie vrij en uh, deel dan uh, je verhaal of je mening. We nemen alles mee. Of je kan natuurlijk ook even bellen: 0800 1121. Tijd voor Belgisch toptalent Cela Sou met This World Zoom Is of fear real danger This world ain't simple But I'm strong I know how to get out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 World, yeah. Krijgen wat sms'jes binnen seks is een graadmeter voor je relatie... maar als, je bijvoorbeeld, als het bijvoorbeeld financieel niet loopt... heeft dat ook zijn weerslag op je seksualiteit. Is seks niet een seksuele drift, wordt er ook weer gestuurd... die we van nature meekrijgen, namelijk de voortplantingsdrang. En de intimiteit is dan het gevoel dat je elkaar wil behagen. Nou ja, er komt van alles eh, voorbij, blijf lekker sms'en naar 9090... Er wat je lust in dan een spatie en dan wat je wil vertellen aan mij of aan Bram of misschien gewoon in het algemeen. Niet die drift, hè? Dat, uh... Nee, word je boos als. Uh... Nee, ik word niet boos, maar libido is echt een achterhaalde term. Dat zeggen alle Dat uh, is onzin. Dat gaat het, trouwens ook in het boek. Komt dat uitgebreid aan de orde? Maar uh... vertel eens, want hier wordt gezegd, dus uh, wordt geSMS'd: seks is een een seksuele drift en we krijgen dat mee, ja, want we moeten nee, ons voorplanten. Waarom ja... is dat dan achterhaald? Omdat je altijd context nodig hebt om tot gedrag te komen. Dus er moet iets zijn wat jou prikkelt en dan krijg je zin in seks... en dan moet je nog iemand bij de hand hebben als het een uh, beetje leuk wil worden. Dus, um, maar is... waar staan we nu dan als mensheid? Misschien dat we ooit in den beginnen, omdat we de haarden moesten, moesten bevolken... zoveel mogelijk drift hadden... Maar waar zijn we nu dan? Nee, maar kijk, kijk nou hoe de dieren doen. Dan lopen, toch ook, lopen de vrouwtjes bij ze toch ook met de wiebelende bips voorbij de mannetjes. Waarna de mannetjes denken, oei, daar moest ik maar eens even werk van maken. Het is allemaal interactie. Het is interactie, ja. niet drift. Want in je eentje ben je niet driftig seksueel. Nee, maar dat is, dat is nou echt kenmerkend voor slechte relaties. Dat die, dat die man zegt, ja, ik wil vaker, want ik heb nou eenmaal... Ik ben een man. Ik heb een fors li libido. Boom, boom, boom, boom. Nee, dan op zijn borstkas. gewoon te veel naar haar borsten te kijken. Terwijl die weet dat ze helemaal geen zin heeft. Dus ze kan beter naar iets anders kijken. Dan raakt je minder gefrustreerd. <laughs> Oké. Okay. hey Bram, hoe is dat... Uh, want je geeft dat een aantal keer aan al. Uh, vroeger ging je meer voor de fastfood seks. En op een gegeven moment uh, ben je rustiger geworden en op een gegeven moment uh, nu heb je nou ja je bent onderdeel van een gezin en je zegt wat geeft mij meer voldoening dan uh, dan die lege seks nou dat heb je niet gezegd lege seks nee. maar dan die niet intieme seks die ik daarvoor had ja, kijk, mijn idee is een beetje dat dat heb ik eerst voor mezelf bedacht en toen ik het boek ging schrijven heb ik geprobeerd het wat breder uit te werken uh -huh. dat het natuurlijk verleidelijk is op het moment dat het thuis even niet lekker gaat en zelfs de meest perfecte relaties hebben hun zwakke momenten uh -huh. dat je dan niet denkt van uh, ik grijp de buurvrouw, want die wil tenminste wel. Maar dat je probeert het binnen je relatie op te lossen. En waar ik me aan stoor, is dat steeds meer mensen zoiets hebben van: als de seks niet goed is, dan ben ik weg. En dat, dat allerlei vrouwenbladen, enquêtes publiceren. waarin meer dan 40% van de vrouwen zegt: als de relatie slecht is, dan beëindig ik hem. Terwijl dan denk ik: ja, kom op, zeg, voor als de seks slecht is, dan beëindig ik de relatie. Dan denk ik, ga nou eerst eens aan je relatie werken, dan wordt de seks vanzelf bij. Dat is. Nee, maar ik denk dat dit een tijd is waarin mensen zeggen... alles is mogelijk, we hebben zoveel keuzes... we hebben zoveel opties als mensen hier in het Westen. Um, waarom zou je het niet buiten de deur zoeken... als het dan binnenshuis niet helemaal werkt? Nou, als je, en je hebt bijvoorbeeld geen kinderen of je hebt geen huis... of je hebt wel kinderen, maar je denkt... ja, voor de kinderen is het ook niet goed als papa en mama ongelukkig zijn. Nou, de beste manier om je als mens te ontwikkelen... is uh, in de interactie met iemand die jou heel goed kent... Want die... Geef je de meeste feedback waar je wat mee zou kunnen doen. Dus die uh, moet af en toe zeggen dat je heel leuk en aantrekkelijk en slim bent. En uh, weet ik veel wat allemaal niet. Maar die zal ook af en toe tegen je zeggen. Luister, dat vind ik eigenlijk niet fijn aan jou. En daar stoor ik me aan en daar heb ik moeite mee. En, en wanneer ontdekte jij dat dan? De, dit, want dit is echt een persoonlijke overtuiging. Ik ken zeg maar heel goed de verleiding van dan proberen we iemand anders. Ik was vroeger serieel monogaam, dus ik had nooit drie vriendinnetjes tegelijk. Maar, maar achter elkaar dat het door. Ja, en ik had ook altijd een goed gevulde reservebank. Dus als, als er dan weer eentje was afgevallen, dan... Kon je eh, zo iemand opbellen? Ja, maar dat was natuurlijk ook, ik was altijd bang om zonder te zitten. Dus ik moest, moest altijd een vriendin hebben. Of want? Gewoon... Want wat gebeurt er als jij geen vriendin had in die tijd? Nou ja, dan dacht ik natuurlijk dat ik buitengewoon onaantrekkelijk was... en dat niemand mij wilde. En, uh, oh jee, al, bevestiging, alle clichés. bevestiging. Ja, precies. Ja, ja. Dus... En dat is het ook. Hè? Hoe, als je weet ik veel, 18 of 20 bent... dan wil je ook wel echt met haar naar bed geweest zijn... voordat je overtuigd bent dat ze, uh, dat ze je leuk vindt. En dan komt er ook een moment, hopelijk voor de meeste mensen... dat je denkt, ja, ik hoef helemaal, helemaal niet met haar naar bed. Want ik geloof zo wel dat ze me leuk vindt. Hoe, waar, waarvoor zal ik met haar naar bed gaan? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus echt op jacht naar, naar die bevestiging. Misschien ook het avontuur. En het is fijn als je dat niet nodig hebt. En als, als ik vanavond thuis kom en mijn vriendin en zegt... Nou ja, het, is, het is afgelopen tussen ons, dan ga ik heus wel weer op jacht. En dan zal er ook wel weer van alles gebeuren wat avontuurlijk is. Uh -huh. Maar dat, is niet, dat vind ik niet de grootste uitdaging op dit moment. Nee. Maar jij zegt ik had relatie na relatie. Op een gegeven moment is daar dus iets in veranderd. Ja, ik... Kwam ik, er een besef binnen dat je dacht... weet je ik heb, ik, het, eigenlijk doe ik steeds hetzelfde. Nou, ik, vind, ik vind wel... wordt enorm veel gescheiden... En, en uh, op een gegeven moment gaan allemaal mensen in jouw omgeving... die gaan weer uit elkaar en die hebben kinderen. En denk je, ja, had je dat nog niet van tevoren kunnen bedenken? Of hadden die kinderen niet gedaan? En... Nee, maar meestal niet, toch? Want je, wordt, je ontmoet iemand en je wordt verliefd. En je denkt, oh, dit is hem of dit is er. En wat is het rooskleurig en wat begrijpen we elkaar goed? En wat, wat hebben we het fijn samen? Maar wat, wat, wat vijf jaar geleden top was, daar erger je misschien nu vijf jaar ja, later dan je, aan? Ja, ga je enorm lopen focussen op alles wat er aan die ander niet deugt. En dan ben je dus vergeten dat je er ooit vijf jaar geleden echt bloedje geel van werd. En wel drie keer per dag... Ja, maar je kan toch uit elkaar groeien? Dat, dat ja, bestaat dat, toch? Ja, dat, ja dat, natuurlijk kan dat. En je kan, kan ook inderdaad de fouten maken om met een partner in zee te gaan... die eigenlijk helemaal niet bij je past. Of, of zelfs kinderen te krijgen ja, met het, iemand. Nee, dat heb ik allemaal meegemaakt. Maar het gaat om het principe. Het gaat erom, is je inzet... Om te proberen het samen te redden. Of is je inzet. Nou, als het voor mij niet meer goed genoeg is. Dan ben ik weg. En ik vind dat. dat, is, dat is, daar, de balans is daaruit. Ik vind dat het. En hoe komt dat dan? Dat de balans daaruit is. De algemene. Nou ja, balans? Om de, om, omdat we overal worden gemotiveerd. Om, om niet met minder dan 2,3 keer per week genoegen te nemen. Dat uh, als, als jouw partner nog schaam heeft. Dat het dan toch wel een vrij achterlijk iemand is. Dat, uh... Want het moet de Braziliaans geharst zijn. Ja, daar beneden. Precies, ja. <laughs> Schaam haar, wat is dat? <laughs> um, dus er, er zit zo enorm veel normatief denken omheen. Ik denk ja, is dat meer geworden door de jaren heen? Laten we zeggen vanaf de jaren 60 gerekend. Nou, ik, heb, ik heb wel het idee dat, dat, dat het toegenomen is. Ja. En, dat, en dat heeft dus alles te maken met het internet en die porno. Dat mensen maar denken van nou ja, wat ik daar zie, dat wil ik ook. En uh, uh, ook snel uitwijken daarnaar. Ik bedoel, uiteindelijk. Uh, het, er wordt het meest vreemd gegaan met porno binnen relaties. Ja, is het vreemd gegaan als je partner porno kijkt? Nou, vraag maar eens bij stellen jouw omgeving... of ze elkaar op de hoogte stellen van het feit dat ze porno kijken... of dat ze porno gaan kijken of uh, wanneer ze dat gedaan hebben. De meesten doen dat toch echt stiekem. Oh, ik zou dat helemaal niet erg vinden als mijn vriend porno zou kijken. Ik zou denken, ja. Ja, maar de, de, de, de kans is, is reëel aanwezig... dat als hij iedere keer dat aankomt. dat jij dan af en toe zegt van: nou, weet je, ik, ik, ik doe wel even gezellig mee. Want. Anders uh, vind dat me zo Nou, ik, ik vind het vervelend dat je, dat je steeds maar porno kijkt. Ik, ik wil toch minimaal ook, uh, weet, ik, weet ik veel, drie keer in de week uh, gewoon lekker meedoen. En uh, als jij iedere keer al porno hebt gekeken. en uh, je al drie keer hebt bevredigd. voor, voor dan de, is er dan. geen ruimte voor mij in jouw seksleven. Juist. Dus. Um, ja, wees er dan open in. En, en, ja, dan, kan, dan kan het een plek hebben. Prima. Ja, ja, ja. ja. Is het wat jij vertelde, de um, ontwikkeling die jij omschrijft... Hè? dat je op een gegeven moment inziet van andere dingen bevredigen mij. Heeft dat te maken met leeftijd? Want ik heb niet het idee dat elke man... Hoe jong ben jij? Mag ik dat vragen, bro? Oh, zeker. Hè? Dat mag helemaal geen geheim. Ik ben 48. Oké, okay, ik denk niet dat elke 48-jarige man uh, totdat bijna rustige besef komt van ik functioneer en voel me het prettigst in een fijne gezin. Even in een fijn gezin. Nee, ik een ik kom ook een soort man tegen die heeft dan een Harley Davidson gekocht of een cabriolet. Ja, want nee. jij bent eigenlijk in die leeftijdsgroep ja. waar er juist, er ja. juist een, een vrouw met een hele dikke tieten um, wordt, uh, wordt aangenomen. Een titel. Ja, en ja. Een, een lieve vrouw die van dezelfde leeftijd is wordt ontslagen. En er moet in één keer moet er een Porsche in. En, uh, en, en, en Nou ja, noem het allemaal maar op. Maar dat is toch ook sneu? Denk ik dan. Ja, ik, ik, volgens mij heeft het niet met leven te maken, maar met ervaring. Ik vind, het heeft iets triests. Als je als man in één keer op je vijfvindt denkt... Godver, het moet allemaal anders. Nou ja, ook omdat... Hè, dan, zijn ze, dan zijn ze een paar jaar verder en dan hebben ze, hebben ze hun tweede leg of hun derde leg. Ja. En dan lopen ze natuurlijk toch weer tegen dezelfde problemen aan... als in de vorige relatie. En... Dan denk ik, ja, wat ben je er dan mee opgeschoten als bij elkaar? Ja, dat vind ik heel leuk om in een tweede uur over te praten. Uh, want uiteindelijk zit een deel van de problemen die je ervaart in jezelf, natuurlijk in jezelf. Ik wil van jou horen hoe dat precies werkt. Zullen we dat na het nieuws even bespreken? Leuk. Dat zijn leuke dingen om over te praten. Ik hoop dat je blijft luisteren. Na het nieuws zijn we terug en praten we over intimiteit binnen relaties. En... <laughs>